Goedemiddag, ik ben Dilke Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog een verdachte opgepakt voor de moord op Peter Eerde Vries. De man van 27 werd gisteravond aangehouden in een huis in Helmond. Volgens het openbaar ministerie zat hij waarschijnlijk in een bende die voor geld geweldsklussen deed voor opdrachtgevers. In totaal zitten nu zes mannen vast voor de moord op Peter Eerde Vries. De misdaadverslaggever en vertrouwenspersoon van Kroongetuigen Nabil B werd vorig jaar zomer op straat neergeschoten in Amsterdam. Ruim een week later overleed hij in het ziekenhuis. Let op als je zo de weg op moet. Op meerdere plekken zijn sinds vanochtend stikstofprotesten aan de gang. Op snelwegen is grind, mest en puin gestort. En op de A32 bij Meppel is vanochtend een auto op een neergelegde hooibouw gebotst. De automobilist raakt er niet gewond. Rijkswaterstaat is druk met het opruimen van alle zooi. Jongeren in Nieuw-Zeeland kunnen vanaf nu geen sigaretten meer kopen. Er is dus een nieuwe wet aangenomen die moet voorkomen dat ze beginnen met paffen. We want to make sure young people never start smoking, so we are legislating for a smoke-free generation. Because the truth is there is no safe age to start smoking. Nieuw-Zeeland is het eerste land ter wereld dat zulke strenge maatregelen neemt. Sigaretten worden ook minder verslavend gemaakt en zijn voortaan alleen nog maar te kopen in tabakzaken... niet meer in supermarkten of andere winkels. Ed Sheeran heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Hij is de eerste artiest ooit die 100 miljoen volgers heeft op Spotify. De streamingsdienst stuurde hem een T-shirt met daarop de tekst: vraag me naar mijn 100 miljoen volgers. I just hit 100 million followers on Spotify and Spotify has sent me this T-shirt. So I'm ik ga walk around the stadium and ask people to ask me about my 100 million followers because they're all going to be so excited for me. Do you have 100 million? Oh wel gedaan Ed Sheeran. <laughs> Ed Sheeran was al met afstand de meest gevolgde artiest op Spotify. Nummer 2, Ariana Grande, heeft nog geen 82 miljoen volgers. En nummer 3 Billie Eilish, heeft er maar 66 miljoen. Hij is ook de meest gestreamde artiest. Per maand wordt zijn muziek gemiddeld 81,2 miljoen keer aangeklikt. Het weer een beetje van alles wat, af en toe wolken en kans op een buitje... maar ook flink wat zon vandaag bij 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 I don't understand you. I've done all I can do. Tell me, how could I give you more? More than all my love. Ik ben vandaag begonnen met De Dijk, dansen op de vulkaan. Gevolgd door Cliff Richard, All My Love. Earth and Fire met Memories. Kom je ook eten? Elke maandag en donderdag een heerlijke maaltijd... voor 9,75 per persoon. Inclusief een drankje vooraf... en een kopje koffie na de maaltijd. En met de Zandvoortpas is het maar 8 euro. Wel even vooraf reserveren... voor de maaltijd via 5740330. En het is maandag en donderdag... van 5 tot 7 uur. De locatie... Pluspunt, Zandvoort Noord. En ik ga door met The Bee Gees. To love somebody. Instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Peter Schilperhoort, geboren in 1919 en overleden in 1990, was een Nederlandse jazzmuzici. Hij was bandleider, klarinetist en saxofonist. In 1939 debuteerde Schilperhoort bij het Haagse amateursorkest, de Swinging Papas. Direct na afloop van de Tweede Wereldoorlog, op 5 mei 1945, richtte hij met Frans Fink (piano), Henny Froewijn (contrabas) en Tony Nussen (drums) de Dutch Swing College Band op, waarbij hij zelf de klarinet speelde. Amerikaanse solisten als sopraansaxofonist Sidney Bechet, trompetist Hot Lips Page, traden vanaf 1949 regelmatig op met Schilperoord in de Dutch Swing College Band. Schilperoort en zijn Dutch Swing College band toerden in de jaren 60 en 70 meermalen door Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Daarbuiten bracht hij samen met Wout Steenhuis in 1970 het album Double Dutch uit. Hier is Peter Schilperoort kwartet met Petit Fleur.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 Pour moi la vie va commencer et je peux voir descendre la nuit sans avoir peur d'être surpris tandis qu'on loin comme un troupeau passe les ombres des chevaux. Ah, pour moi la vie va commencer et sous le ciel de Dit was ciel en met moi la vie bac. Voor moi Voor moi la vie bac. Voor la Docente Anne-Marij neemt je mee in de yoga van het bewustzijn. Laat de energie door je lichaam stromen en kom in balans. Door een serie oefeningen, meditatie, mantra en ademhalingstechnieken. Dinsdag van 9:45 uur 45 tot kwart over 11. Open inloop om 10 uur gaat de deur dicht. Start 7 september en de locatie is pluspunt. De volgende in de rij is Simon en Marijke. I saw you. Op ZFN wordt iedere ouwe ouwe platinaam.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 And the people on the sidewalk, I just let them talk. You always never to see them walking past the door. You love the snowflakes in the winter, and so much more. I think of zijn groenten en fruit in blik goedkoper... dan verse groenten en fruit. Is ingeblikt eten wel goedkoper? Een blik, op de site van Albert Heijn... leert dat je voor goedkoop... niet bij de inblikker als bondewel moet zijn. Bieten van bondewel kosten 3,45 per kilo... en wortels hebben een kiloprijs van 4,65... Op de verse afdeling schommelen de prijzen, maar op dit moment vraagt Albert Heijn voor 500 gram biologische bieten 1,29, wat de kiloprijzen op 2,58 brengt. Ook een bos wortels, die 1,2 kilo weegt, is voor 1,29 te krijgen. Voor de prijs van een kilo ingeblikte wortelen kun je makkelijk drie bossen verse penen kopen. Maar het Albert Heijn per sekke half op siroop en het Albert Heijn spersieboden gebroken, ben je in ingeblikte vorm wel goedkoper uit. Hoe kan dat? Groente en fruit voor het ingeblikte industrie worden ingekocht als de prijzen laag zijn, zegt Maurice Oudehand van Albert Heijn. Het transport en de opslag van ingeblikte waren is ook goedkoper. Endless Dit waren de Celtic Thunder met MyLand. Gratis Nederlandse les voor beginners. De cursus is gratis. U betaalt alleen het boek. Met de transportpas is het cursusboek ook gratis. Aanmelden via de website of... 5740330 5740330 Dat is vanaf 7 september op de woensdag van 10 tot 12. De locatie... Is pluspunt. De volgende is Anita Meijer en de Rainbow Train met Heaven on Earth. En zelfs de poedel van de burgemeester ook. Elke dag, het klinkt misschien raar, staan er zeker tien voor hem klaar. Pas bij de laatste komt er uit zijn oren roken. De Holdog, ja, de Holdog voelt zich de held. Hij is zo op vrouwtjes gesteld. Daarom staat hij nu ook in het Guinness-boek vermeld. De Hold Dog! En deze dag? De Dave Clark 5, ook wel bekend als de DC5, was een Engelse rock en roll band. Opgericht in 1958 in Tottenham, Londen. Dermot Dave Clark was de leider. In januari 1964 hadden ze hun eerste Britse top 10 single, Glad All Over... waarmee I Wanna Hold Your Hand van de Beatles van de top in de UK-charge werden geslagen. Het piepte nummer 6 in de Verenigde Staten in april 1964. Ze waren de tweede groep van de Britse invasie... die op de Ed Silvan Show in de Verenigde Staten verscheen. Ze zouden uiteindelijk 18 optredens in de show hebben. De DC-5 was een van de commercieelste meest succesvolle act van de groep. En ging in 1970 uit elkaar. Hoewel Clark en een paar voormalige leden tot 1973 doorgingen als de Dave Clark 5 en Friends. In 2008 werd de band opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Hier zijn de Dave Clark Five met Glad All Over. 1964.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 Was knowing Me, Knowing You, natuurlijk van ABBA. Inkomen op orde is een werkplaats voor mensen die hulp willen hebben... bij het overzicht te krijgen van hun financiën. Vragen? Bel Sociaal Raadslicht Zandvoort. 088-8555-175. 088-8555-175. Elke woensdag van 9 tot 12 uur in pluspunt. En ik ga door met Spooky Sue, swinging on a star.